Bij het treinongeluk in Zwitserland is een machinist om het leven gekomen. Zo'n 50 kilometer ten zuidwesten van de hoofdstad Bern botsten gisteravond twee treinen frontaal op elkaar. Zeker 35 mensen raakten gewond onder wie de machinist van de andere trein. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog onduidelijk. Het Zwitserse spoorwegnet wordt beschouwd als een van de beste en veiligste ter wereld. Werkgeversvoorzitter Bernard Wientjes van VNO-NCW... vindt het fnuikend voor het Nederlandse bedrijfsleven... dat het kabinet ambassades, consulaten en andere diplomatieke posten... wil sluiten om te bezuinigen. Dat zei hij in het tv-programma Nieuwsuur. Wientjes noemt het besluit fundamenteel fout... en wil dat het wordt teruggedraaid. De dode potvis bij Terschelling is vannacht versleept naar Harlingen. Het gebeurde volgens Rijkswaterstaat rond drie uur... omdat het toen hoogwater was duurde ongeveer drie kwartier voor de dode potvis van de zandbank afgehaald was. In Harlingen gaan wetenschappers van Naturalis en de Universiteit Utrecht... op het kadaver sectie verrichten. Het weer, af en toe schijnt de zon en er kan een enkele bui vallen. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal. Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Hele goedemorgen, het is dinsdag 30 juli kent u deze nog, Beesten in het Nieuws. Het was een rubriek uit jou ooit een jaar of dertig geleden. Nou, dat is het ook wel een beetje vandaag. De honden krijgen namelijk een eigen speelplaats, daar gaan we over praten. Canaries worden massaal gestolen. En de potvis bij Terschelling, maar ik had het er net ook al over, die leeft niet meer. Verder veel aandacht in deze uitzending voor dat SCP-rapport over de krachtwijken, de oude vogelaarwijken. We hebben een reportage uit Zimbabwe, waar morgen verkiezingen worden gehouden. En we vragen ons af of de rebellen in Sien zijn verslagen. En dan is er ook nog sport. Waterpolenvrouwen hoopten op een medaille, maar ze zijn gesneuveld in de kwartfinale. En Eindhoven maakt zich op voor een treffer tussen PSV en Zultenwagen in de voorronde van de Champions League. Voetbal heb ik het dan natuurlijk over. Tot half tien is dit het NOS Radio 1 journaal En dat beginnen we met een love song, Sarah Barrett. down. Voor het nieuwsoverzicht. Een frontale botsing van twee treinen in Zwitserland gisteravond. Een van de machinisten raakte bij het ongeluk bekneld en overleed ter plaatse. Nog eens 35 mensen raakten gewond. En daarvan zijn er vijf slecht aan toe. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog onduidelijk. Een woordvoerder van de Zwitserse spoorwegen. Twee trains, Eén naar de kleine station van van En de andere was de station En ze We weten niet de exacte de twee passagierstreinen botsten op elkaar bij het station van Grandier-Pré-Marnon. Dat ligt zo'n 50 kilometer van de hoofdstad Bern. Treinverkeer op het traject ligt voorlopig stil. De Europese Unie en Amerika hebben in krachtige bewoordingen... het geweld van de machthebbers in Egypte tegen de demonstranten veroordeeld. Afgelopen dagen vielen er tientallen doden bij demonstraties. Het is noodzakelijk dat de rust weer terugkeert in het land... had dus een woordvoerder van het Witte Huis. Het is de visie van de Verenigde Staten dat de Egyptische autoriteiten een morele en wettelijke verplichting hebben om het recht right peaceful assembly vergadering en vrijheid van meningsuiting te respecteren. En geweld zal niet alleen het proces van verzoening en democratisering in Egypte verder terugdraaien, maar zal ook een negatieve de regionale stabiliteit. Het zijn vooral aanhangers van de moslimbroederschap die slachtoffer zijn van het geweld van de veiligheidsdiensten. Maar een woordvoerder van de moslimpartij kon er gaan toch te blijven protesteren. Alle onze portes, sit-ins en rallies zijn allemaal vreedzaam En we zullen ze blijven doen en ontwikkelen om de armee uit de politieke scene te drukken. De armee is niet de politieke kracht die deze land moet directeren. De moslimbroeders willen net zo lang blijven demonstreren. Totdat de afgezette president Morsi weer vrij man is en weer president is. Gestrande potvis bij Terschelling is vannacht versleept naar Harlingen. Het gebeurde rond drie uur vanwege het hoge water. Die spoelde gisteren levend aan op het strand. Hessel Wiegman, vrijwilliger van de zeehondencres, had toen nog goede hoop. We zijn bezig om een, uh, een geultje te maken naar de potvis. En dat is vrij aardig gelukt. Je legt nou in een vrij diep gat. Probeer hem uh, in, een, in, een, in een patient te krijgen... Dat die Maar s'avonds werd duidelijk dat de reddingspoging mislukt was. De beest overleed. In Hallingen gaan onderzoekers nu sectie verrichten op het kadaver. Werkgeversvoorzitter Bernard Wientjes die vindt het vernuikend voor het Nederlands bedrijfsleven... dat het kabinet ambassades, consulaten en andere diplomatieke posten wil sluiten om te bezuinigen. Dat zei hij in Nieuwsuur. Wij vinden gewoon, de besluiten die genomen zijn in het kabinet... om te bezuinigen, zwaar te bezuinigen op onze internationale representatie... Ja. ambassades, consulaten consulate, ja. is gewoon fundamenteel fout. Terugdraaien? Terugdraaien. Ik heb tegen de minister gezegd, we gaan er echt voor lobbyen. Het is de eerste keer dat ik dat dan zo duidelijk naar buiten breng. Mm. Want het is echt een punt wat we niet kunnen accepteren. Volgens Windjes moet ons land het hebben van de export. En heeft juist die sector last van de besluiten van het kabinet. Gisteravond was de finale van de talentenjacht... de best singer-songwriter van Nederland. 3FM-dj Giel Beelen die presenteerde de show. Wie heeft het totaalplaatje van schrijven, zingen, spelen, performen? De winnaar, diegene die zich de beste singer-songwriter van Nederland... 2013 mag noemen, is... Michael. En die Michael, dat is Michael Prins. Zo klonk je gisteravond in het paard van Troje in Den Haag. Omdat hij gewonnen heeft, maakt Michael Prins optreden op Lowlands... en op het Ziket Festival, is tegenwoordig heel populair in Hongarije. Verder staat hier het voorprogramma van zanger Andy Burrers... en de popgroep Hoover Faneck. Maar de kranten is er even bij pakken. Daar heb ik nog niks gezien over deze wedstrijd. Um, Dagblad trouw heeft een ander verhaal voor op de krant. Dreigcampagne om Syrië rotselaar. Salafisten willen gijzelaars ruilen tegen gearresteerde Zoetermeersen. Het gaat over die Zoetemeerse vrouw die vorige week is opgepakt. En het doel van deze organisatie, die een website hebben... religie.nl is om haar lot te koppelen aan dat van drie Nederlandse gijzelaars. Sjaak Rijken ontvoerd in Mali, en Boudewijn Berendsen en Judith Spiegel... die in juni zijn ontvoerd in Jemen. De Gooi in Eemlander, dat heeft een verhaal... of de grieven tegen tandartsen die nemen toe. Wat is er dan aan de hand? We zijn ongeduldig, we zijn grof... we hebben problemen met de rekeningen van de tandarts... en we vinden dat die tandarts altijd te weinig informatie geeft... en maar aan het boren slaat. Volkskrant heeft een verhaal waar wij het vandaag ook over gaan hebben. Het planbureau aanpak van de vogelaarwijken is mislukt. Om zeven uur, om acht uur krijgt u een discussie. Om zeven uur hoort u de uitleg van het sociaal en cultureel planbureau zelf. Het Algemeen Dagblad gooit het over een heel andere boeg. De crisis en die koppelen ze aan de prostituees. Prostituees hanteren dumpprijs door crisis. Er zijn niet veel klanten, maar als je dan klant bent, dan kan je soms al voor... 10 euro terecht bij volgens het Algemeen Dagblad. Dan hebben we het Nederlands Dagblad. De sinaasappel leidt onder de bladvloog. De oogst valt tegen. De Telegraaf hebben we nog. De Telegraaf heeft een groot verhaal over problemen bij energiecentrales. Consumenten moeten rekening houden met nieuwe stroomstoringen. En dan hebben we er nog eentje. Het Financieel Dagblad. Het pensioenfonds van de Amsterdamse beurs... want de Amsterdamse beurs heeft een eigen pensioenfonds... blijkt een hele slechte belegger te zijn.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 And people will find a way to go No matter what the man says. Our love is fine for all we Know, for all we know our love Will grow, that's what the man Say Don't so you listen to what the ...want you listen to wat de man said. Paul McCartney in The Wings uit de tijd... ...dat hij alleen maar van die liefdesliedjes schreef... ...voor Linda, voor Linda McCartney. Hij kwam van die LP Venus en Mars 1975 was het. Zimbabwe kiest morgen een nieuw parlement... ...en een nieuwe president. Morgan Tsangirai van de MDC... ...die probeert de president Mugabe van ZANU-PF... ...uit het zadel te stoten. Na de verkiezingen van vijf jaar geleden... ...wilde Mugabe de macht niet loslaten En het liep uit op geweld. ZANU-PF en MDC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 VVD-politica Janine Hennes-Plasgaard heeft in het bedrijfsleven gewerkt... was voor de Europese Commissie actief in Letland... was assistent-wethouder, of wethoudersassistent moet je eigenlijk zeggen, in Amsterdam... en lid van het Europees Parlement, lid van de Tweede Kamer... en sinds een klein jaar minister van Defensie. Ze is pas veertig en dus is de vraag van Wilco Boom aan de minister van Defensie... hoe ambitieus is Janine Hennes? Nou ja, weet je, ik heb wel een enorme wil om vooruit te komen... en uh, ik waardeer het ook al enorm bij mensen die dat uh, laten zien...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 Nederlandse waterpolendames zijn er niet in geslaagd... de halve finale van het WK in Barcelona te bereiken. In de kwartfinale was Hongarije met 11-7 te sterk. Halverwege keek Nederland al tegen een 7-1 achterstand aan. Volgde nog wel een inhaalrace, maar verder dan 9-7 liet Hongarije het niet komen. Het krachtsverschil was volgens Yveske van Belkum te groot. Ja, we zijn volkomen overklast. Het is simpel zat. Uh, we waren niet wakker, we waren er niet klaar voor blijkbaar. En hun uh, wel. Alles bij ons mislukte en bij hun lukte...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 Met WK Zwemmen is Sebastian Verschuren de finale op de 200 meter vrije slag net misgelopen. Verschuren zonde gedeelde achtste tijd in de halve finale. Daardoor moest hij in een swim-off met de Australiër Cameron McAvoy afrekenen om de finale te bereiken. Verschuren zag het niet zitten om direct na de voorafgaande race opnieuw 200 meter te zwemmen of om vandaag. S ochtends vroeg, in de aanloop naar de finale nog eens een keer een extra wedstrijd te zwemmen. Twee keer 200 meter zwemmen met de ogen op de 100 meter vrij de dag erna... Dat vond ik ook niet handig. Ja, dus dan blijft optie drie over en dat is uh, het niet doen. Ook Monique Nijhuis haalde de finale niet. Zij zwom de tiende tijd op de 100 meter schoolslag. Maar die race ging de aandacht uit naar een ander. De pas 16-jarige Litouwse Ruta Malaitai toe. Zwom een wereldrecord. En Nijhuis besefte dat ze zwemhistorie had gezien. Oh, ja, ja, dat, uh, ja, heel knap. Vanavond neemt PSV het in de voorronde van de Champions League op... tegen het Belgische Waregem. Tot de eerste test voor Philip Cocu als de, coach, de hoofdcoach van PSV. Dat de tegenstander geen grote naam heeft in Europa... mag volgens Cocu geen onderschatting teweegbrengen bij zijn ploeg. Het is meer een, een, een club denk ik, die nog niet heel erg bekend is. Maar die geweldig gepresteerd heeft vorig jaar. Met een goed team, goed elftal.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 ja, op een creatieve, gevaarlijke, snelle aanvallers. Philip Cocu begint vanavond aan zijn eerste belangrijke test... als trainer van PSV. Hij is benieuwd hoe zijn jonge groep zich staande houdt. Nou, het, voor een jonge groep is het... Uh, ik denk hetgeen wat we met z'n allen moeten bewaken... is het, het sowieso in het algemeen het presteren over langere termijn. Hè, langere periodes waarin je veel wedstrijden speelt. Ja, dan heb je een wedstrijd hè, zoals uh, morgen waar heel veel...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 Mocht u nog de hond moeten uitlaten, trouwens. Er is een heuse hondenspeeltuin. Hoe dat zit, dat hoort u zo bij ons. Dit is Radio 1. Eerst tijd voor Jan van der Putten met het NOS Journaal. Goedemorgen. De aanpak van de achterstandswijken... heeft tussen 2008 en 2012 weinig effect gehad. Dat concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau... na onderzoek in die zogeheten krachtwijken. Mensen die er wonen zijn wel tevredener dan tien jaar geleden. Er is bijvoorbeeld minder verloedering. Maar volgens het planbureau is de criminaliteit gestegen... Onder leiding van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Kerry... zijn voor het eerst in drie jaar de vredesgesprekken... tussen Israël en de Palestijnen hervat. Dat gebeurde in Washington tijdens een iftar. De maaltijd waarmee moslims het vaste breken na zonsondergang. Kerry sprak van een bijzonder moment.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 De dode potvis bij Terschelling is vannacht versleept naar Harlingen. Dat gebeurde volgens Rijkswaterstaat rond drie uur omdat het toen hoog water was. En in Harlingen gaan wetenschappers van Naturalis en de Universiteit Utrecht op het kadaver verrichten. Dan nog het weer, af en toe zon en een enkele bui. Het wordt 20 tot 23 graden. Morgen weinig verandering. Vanaf donderdag is het droog en vrij zonnig. En de temperatuur loopt dan weer op naar tropische waarden. Ja, we gaan het zo hebben over wifi. Je kan dat steeds vaker gra uh, gratis krijgen op straat. Maar ja, is dat dan gratis, helemaal gratis? Het blijkt uiteindelijk niet het geval te zijn.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 Het is vandaag een beetje de dag van Bradley Mannings, want vandaag hoort hij zijn vonnis. Is het een naïeve jongen, vol goede bedoelingen? Is het een narcist die uit is op roem? Het is een beetje het zwart-wit beeld dat afgelopen week in de rechtszaal is ontstaan van de Amerikaanse soldaat Bradley Manning. Hij wordt beschuldigd van hoogverraad, wegens het lekken van honderdduizenden documenten aan de klokkenluiders Wikileaks. Vandaag maakt een militaire rechter het vonnis bekend. Correspondent Wessel de Jong volgde het proces en wat de Amerikaanse media ervan maakte.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 Het is niet mijn plaats om dat te weiden. Natuurlijk is iets wat Bradley Manning moet uh, weiden. Of het, het allemaal waard is geweest, is niet om aan mij te bepalen, antwoordt de opperklokkenluider. Uh, we noemen die mensen heroes. Uh, Bradley Manning is een hero. Voor veel demonstranten die de afgelopen dagen de straat op gingen voor Manning, is hij inderdaad een held. Free!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 kan dus strafbaar worden bevonden. Het is de meest serieuze aanval die de administratie is aan in zijn oorlog tegen onderzoeksjournalismus. Het zal het einde van nationale veiligheidsjournalismus in de Verenigde Staten. Als het plaatsen van informatie op het internet gezien kan worden als hulp aan de vijand en als Manning daar dus schuldig aan wordt bevonden, dan is dat volgens Assange het einde van de onderzoeksjournalistiek in de Verenigde Staten. Bijdrage was dat van Wessel De Jong. In tientallen Nederlandse binnensteden kunnen we straks gratis internetten. Bedrijf Bullseye maakte begin deze maand. Met, uh, bekend met het aanleggen van wifi. Te beginnen met het koppelen van kastjes aan een pijlsnel glasvezelnetwerk. Maar gratis wifi? Nou, gratis, dat bestaat natuurlijk niet. Je moet er wel iets voor doen, namelijk accepteren dat winkels je mobiel gaan bestoken. met reclameboodschappen. Initiatief nemen, dat is ook een starter. Ali Dekilitas. Hij is van Bullseye. Als je daar kijkt.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 Je krijgt eens in de zoveel tijd een reclame-item. Maar we willen reclame leuker maken. Op dit moment krijg je reclame, bijvoorbeeld op tv of radio. die niet toegespitst is op jouzelf. Maar wij willen juist personal shopper zijn van jou. Je smartphone een personal shopper van maken, je PA. Maar rechterhand. Je rechterhand. Maar weet die rechterhand straks niet veel te veel van mij? Want als ik straks bij wijze van spreken bij Christine Leduc naar binnen loop.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 Madness was dat en daarvoor hoort u Kees van Keulen namens de Ondernemers in het Hart van Tiel. De reportage was van Louis Dekker. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Jackson was dat. Stepping out. Erwin Daard bij de AMWB. We gaan het niet over de files hebben, want die staan er niet. Maar Erwin, een beetje over vandaag. Uh, zijn er nog werkzaamheden waar we op moeten letten? Er zijn werkzaamheden op de A16 Rotterdam richting Breda. De komende weken blijft dat nog zo daar. Tussen Knoop het Zonzil en Breda Noord. Uh, er stond uh, gisteren overdag uh, een paar kleine fiets daardoor daar. Van drie, vier kilometer. Dus het zal vandaag niet anders zijn. Het uh, gaat vanmiddag regenen af en toe. Dus het uh, verkeer moet daarvoor oppassen. Oké, okay. dat is alles? Dat is alles. Dag, Ja. Voetbal dan, PSV. PSV neemt het in de voorrondes van de Champions League vanavond op tegen Zulte-Waregem. Club werd vorig seizoen bijna kampioen van België. Maar buiten dat weten we eigenlijk bijna niets van de tegenstanders van PSV. Dus ging onze Frank Wielaard afgelopen week een dagje kijken in Waregem. Het eerste feit is snel geleerd. Iedere keer als je Zulte-Waregem zegt, word je vriendelijk toegelachen. Iedereen in België kent de club namelijk als SCV trainer Frankie Dury verklaart: Het is eigenlijk een fusieclub van Zultse VV en SV Wargem. En vandaag praten we inderdaad over over SV zulte Wargen. Maar als je het korter wil houden, laat osma praten dan over SV. Franky Dury is al sinds jaar en dag trainer coach van SV. Maar oorspronkelijk trainer van Zultse, een derde klasser. Het is een fusieclub uit uh, een kleine club uh, Zultse uh, die. Uh, maar die een club die op zijn, ja, op zijn einde zat, Ik bedoel financieel, ook qua supportersaantallen, was dat niet zo groot. En er is een buurgemeente van, uh, van Waregem. En SV-Waregem is een grote club. Is een club die toch Europees voetbal heeft gespeeld. Destijds uh, halve finale ja, zeg maar, tegen AC Milan. Maar dat er hier nog veel naar met fierheid wordt naar verwezen. Maar die toen een beetje in, uh, ja, in verval zat. In, uh,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 En uh, ja, wij wonnen de, de beker van België. Adden onderwijl uh, staan daar in uh, club Brugge geklopt. En wonnen de finale van de beker van België. Ja. En dan zit je een uh, jaar nadien in een Europees verhaal... waar dat we uiteindelijk uh, in uw land Ajax ontmoet hebben. Het gaat over het seizoen 2006-2007. Ajax zou in Waregem trouwens met 3-0 winnen in de groepsfase. En SCV werd e in de eerste klasse. Frankie Durie is de foppe de haan van SCV...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 Laura Janssen, Golden. Ze hebben al een uitlaatplaats, losloopplekken. En nu krijgen de honden in Rotterdam ook nog eens een keertje... de beschikking over een eigen speelplaats. Vandaag gaat hij open. En er is zelfs een zwembad voor de viervoeters. Initiatief nemen, Jeroen Leemans aan de lijn. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik hoor geen geblaf op de achtergrond. Nee, Zelf wel. Ik zit nog helemaal thuis. Ja, Wel een hond? Nee, ik heb geen hond. Wacht even. Jij wel? Uh, ik ook niet, maar uh, u heeft een initiatief voor honden. Ja, dat klopt. Maar je kunt wel van uh, mooie auto's houden uh, en ze toch niet hebben. Dus dat geldt ook bij honden. Ja. Ik hou wel van honden, maar ik heb ze niet. Nee. Ik ben toch gefascineerd door ze. Um, wa waarom uh, dit moois dan voor, uh, voor al die honden? Waarom uh, deze fascinatie omgezet in speelplaatsen? Ja, wij, uh, je ziet gewoon als je buiten loopt dat uh, honden in de drukke stad eigenlijk uh, heel moeilijk plekken hebben... om echt even lekker los te kunnen lopen, vrij te kunnen lopen, veilig ook vrij los te kunnen rennen. Uh, en uh, wij dachten van ja, um, laten we proberen of er uh, draagvlakken is... en of mensen het leuk vinden en of de honden het leuk vinden... als we dit soort plekken kunnen, plekken kunnen gaan maken in de drukke steden. Nou, dus, een, uh, een speelplaats voor honden. Wat moet ik me daar dan bij voorstellen? Komt er dan een wipkip? Uh, nou, dat denk ik niet, maar die vinden ze misschien wel lekker... Ja. Uh, maar uh, je moet je voorstellen, het is een terreintje met uh, wat hoger gras, uh, met struiken erop waar ze lekker in kunnen snuffelen en we hebben zelf uh, samen met een kunstenaar in Rotterdam uh, wat uh, sp speeltoestellen voor de honden gemaakt waar ze overheen kunnen springen, doorheen kunnen kruipen, uh, uh, dat, dat soort dingen. Moet je, daar moet je aan denken. En voor de baasjes is er een kopje koffie. <laughs> voor de baasjes een kopje koffie. Dat ja. is <laughs> ook wel handig om daaraan te denken. Maar ja, uh, ik heb zelf wel, uh, weliswaar geen, geen hond, maar uh, wel een hond gehad. Uh, en als je een stok had, dan was je je er uren mee zoet? Ja, dat is ook bij ons. Dus we hebben een veldje waar eigenlijk niks is, maar wel lekker gras. En daar staan mensen nu lekker met een stok of met een balletje te gooien. En de hond die wordt uh, licht s'avonds lekker, uh, denk ik, uh, op het vloerkleed uh, voor pampers te slapen. Dus uh, ja, dat is een beetje de grap ervan. Je hebt niet zo ontzettend veel nodig, dus het is uh, ja, met name gewoon lekker spelen en samenspelen met de hond. En moet je zo'n terrein dan ook nog speciaal beheren? Nou, we hebben wel afspraken gemaakt uh, met de gemeente dat we dat doen. Maar we, ik zei al, we laten het gras her en daar wat uh, hoger groeien. Dus we hoeven niet alles keurig glad. Het, het is geen golfbaan terreintje, uh, En uh, we maaien voor onszelf, voor de baasjes, uh, zeg maar wat paden uit het... Uh uit het gras. En de honden kunnen lekker door het hoge gras heen rennen. Ja, want uh, kinderen moeten er dan niet in spelen hè, als de, de honden? Nee, het is, en dat is wel inderdaad een hele goeie van u, want uh, het is een hondenspeeltuin en het is geen kinderspeeltuin. En dat betekent ook, wij hebben 112, zijn ze onder begeleiding niet bij ons uh, welkom, zeg maar de kinderen. Uh, en dat heeft gewoon een reden, want uh, ja, het is een speeltuin voor honden en die zijn daar lekker aan het rondrennen. en uh, Kindjes zijn klein, ja. dus die moeten dan even goed in de gaten worden gehouden. Ja, precies, en voor je het weet staan ze erin. Ja, en ook dat. Nou, dat valt bij ons heel erg mee, want uh, er wordt opgeruimd. De hondenpoep wordt opgeruimd. Uh, en dat vragen we ook aan alle baasjes in heel Nederland om dat vooral uh, ook daar te gaan doen. Want dat is een van de dingen waar ik me als niet-hondenbezitter ook heel erg aan kan ergeren. Dus uh, dat is vooral ook uh, iets wat we ze nu heel erg duidelijk kunnen maken... voor Jorah met Evolp. Ja. Dat scheelt heel veel ergernis in, uh, in de stad. Ja, Namens na, na, na, na, de rest van Nederland geloof ik erachter. dat ik dat een goed initiatief uh, vind. Um, en verder, um, uitbreidingsplannen, wordt dit uitgerold? Zo uh, ja, zeggen ondernemers dat, hè? Ik denk dat dit een, uh, een groot succes wordt... en dat we het in eerste instantie door Rotterdam heen uit kunnen rollen... en daarna natuurlijk naar behoefte zoveel mogelijk... in de rest van Nederland uh, kunnen uit gaan rollen. Ik wens u veel plezier en doe de honden de groeten. Ja, dankjewel. Dag meneer Leemans. Ja, het NOS Radio en journaal Mediaoverzicht. Wij rollen het Mediaoverzicht uit. Remmels en is hier. In de telegraaf staat dat er door de hitte meer stroomstoringen komen. Zwakke delen in het netwerk raken mogelijk snel defect volgens Liander. Een van de grootste netbeheerders van Nederland komt dat door de hitte en de droogte. Het aantal stroomstoringen is juist bij die netbeheerder de laatste weken flink toegenomen.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 Trouw schrijft dat Nederlandse salafisten... gijzelaars willen ruilen tegen een gearresteerde moslima. De vastgehouden Zoetermeerse wordt verdacht... van het ronselen van jihadstrijders voor Syrië. Volgens Dagblad Trouw wil de moslimwet-website... dewarereligie.nl... de vrijlating van de vrouw via een Facebook-campagne forceren. Salafisten willen haar lot koppelen... aan dat van Nederlandse gijzelaars in Mali en Jemen. In Metro staat dat duizenden Grieken opgelicht zijn... door een Nederlandse nepjurist...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 Gooi in Eemlander, nog één berichtje dan. Heeft een heel verhaal over grieven tegen tandartsen nemen toe. Het blijkt uit een analyse van tuchtzaken en klachtendossiers van de afgelopen jaren. We worden ongeduldig. We zijn grof tegen de tandarts omdat we het er niet mee eens zijn. Het gaat vaak over de rekening. En we vinden ook dat we te weinig informatie krijgen... over wat de tandarts eigenlijk aan het doen is in onze mond. behalve verboren. Dat in de Gouden Nederlander. Straks veel meer nieuws hier op Radio 1 in het Radio 1 Journaal. Goedemiddag, met kan ik... Goedemogel. Goedemogel. Goedemogel. <laughs> zeg, ik zit in een explosie van vis. En nou zag ik zo'n businessabonnement met heel veel internet... en bellen in binnen- en buitenland. Die wil ik. Um.